Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De truck die in september 2014... tijdens een evenement in Haaksberg op het publiek inreed, liet het afweten. Dat zei chauffeur Mario D. vanochtend in de rechtbank... bij het begin van de strafzaak. Bij het ongeluk met de truck kwamen in 2014 drie mensen om het leven. Naast de chauffeur is ook de stichting die het evenement organiseerde... aangeklaagd voor onder meer dood door schuld. Volgens Mario D. probeerde hij nog te remmen... En heeft hij ook nog de noodknop gebruikt, maar het had geen zin. Toen hij een bocht wilde maken werkte de besturing niet en reed hij meters het publiek in. Stichting Brein mag gegevens van illegale uploaders van films en series op torrentsites gaan gebruiken. De stichting krijgt daarvoor een vergunning van de autoriteit persoonsgegevens. Brein kan nu IP-adressen en gebruikersnamen van uploaders verzamelen om het illegaal delen van films en series aan te pakken. Wel moet Brein dit soort data nog koppelen aan een specifiek persoon. Daarvoor hebben ze de internetproviders nodig. Die hebben steeds gezegd daaraan niet zomaar mee te werken... dus waarschijnlijk komt hier nog een rechtszaak over. Tennisser Rafael Nadal sleept een Franse oud-minister voor de rechter. Zij beweerde vorige week in een Frans tv-programma dat hij doping heeft gebruikt. In 2013 zou Nadal niet door een blessure zeven maanden aan de kant hebben gezeten maar door een positieve dopingtest, al dus de oud-minister... die van 2007 tot 2010 de portefeuille sport had. Nadal reageerde woedend op de beschuldigingen... en kondigde aan dat hij haar zal aanklagen. Het weer nog. Het is vrij zonnig in het grootste deel van het land. In het noorden zijn ook wolkenvelden. Het wordt 8 tot 10 graden bij een frisse, matige noordoostenwind. Morgen overheerst de bewolking en wordt het een graad of 9. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hocka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. GFM. met nu ZFM lunch. <tie> Boerderij, boerderij, boerderij, boerderij, boerder, boerder, boerderij. De Groot, dan gaan we nog even op met die, die stommelietjes, Het Slaat helemaal nergens op, Laten we nog eventjes, wij zijn nu komen op de boerderij van boerderij, van boerderij al. Keuterleut. En Boerderij Keuter, boerder, boer Keuterleut, die heeft ons dus even toegestaan dat wij dus even voor de radio hier de koeien gaan melken. Uh, nou De Groot, ik zou zeggen als jij nou eens eerst demonstreert uh, de ouderwetse manier van het melken. Wat sta je nou te doen, gek? Wat doe je dat stap? Wat een gek hè? Oh. Staat aan een staart te zwengelen. Zo melk je toch geen koe, man. Oh. Zo melk je toch geen koe. Wat een gek hè? Eh, de, de, de, de, je moet gewoon aan die spenen jarren. Oh, gewoon. Ja. Eh, be, be, bewerk nou even die juier. Hij oh, ja. hey, dik, deze heeft maar één spijn. Wat een gek hè? Wat een hoen hè? Deze heeft maar één spijn. Dat is een stier gek. Je moet ook die koe daar, pak nou die koei en dan gewoon aan die uiërsjoren, waar gek hem? Wat een nodig. Oh, ja, die Hier, eenvoudig. Nou, ga het nou? Waar zitten de uier, Dick? Waar zitten de uier, Dick? Waar zitten De De zitten op dezelfde plaats als waar bij, bij, bij jou je hersen zitten. Gek, daar zit bij die koe zijn Wat een oen, hè? Nou, luisteraars, let even niet op, let u even op mee. De Groot, als jij nou aan die koe daar gaat zitten sjorren, dan behandel ik die. Het is heel eenvoudig, luisteraars. Je pakt gewoon die spenen beet en nou is het knepen en ersen en knepen en ersen en knepen en ersen en knepen. Oh, dat klopt vol, hè. Ja, je zo'n hele emmer vol hebt bij wel even bezig natuurlijk, maar al te duur, dan heb je toch je emmertje vol. Hè. gaat het, De Groot. Oh hoor even hoor even. dat gaat natuurlijk helemaal niet ik kan er gaan hè nou ja op het ogenblik ga ik hier dus prima ik heb nu al een nou ik mag wel zeggen de bodem is nu al praktisch toch bedekt met melk en uh, als je zo even doorgaat heb je op de deur heb je toch je emmer vol hè hey, Jong, ja dat nou mijn emmer gaat is... het niet mijn emmer is vol mijn emmer is hoe kan dat nou kijk maar wat een gek, hè. die gek heb ze hier helemaal vol met melk. Hoe krijg je dat nou van elkaar? Heb je de lek geprikt? Nee, ik was, eerst een beetje, ik, ik was eerst een tijdje bezig. Ja, ging niet natuurlijk. Nee, eerst ging het niet. Nee, nee helemaal nee. niet. Nee. Maar toen draait die koes kop om en die zegt: hou jij je handen nou stil? Dan wip ik wel op en neer. Dik voor elkaar, actueel. Ben Zine. Hallo Ben. Hallo Ben. Hallo. Hallo Ben, kom maar, maar in. Je bent in de uitzending. Hallo. Hallo Ben. Kinkel Ben. Dik voor elkaar, actueel. Margarine. Kom maar in, Marga. Hallo. Marga, je bent in de uitzending. Hallo. Dik voor elkaar actueel. Dirk Kwaar. Maar gelijk door naar de volgende. Dik voor elkaar actueel. Kees Hond. Hallo Kees. Kees, kom maar maar in met je bericht. Kom maar, Kees, je bent live in de uitzending. Denk een beetje om je woorden. Dik voor elkaar, actueel. Jan Jurk. Hallo Jan. Hallo Jan. Hallo Jan. Kom er maar in. Jan heeft niet niet. Oh, Nog geen contact. Luisteraars, dit was het dan weer. Dik voor elkaar, actueel. Berichten voor Berichten voor ze. Berichten voor zeevarenden. Groeten over zee. Ja, goedemorgen luisteraars. Daar zijn we dan weer, wederom in de studio, met groeten aan zeevarenden. Ook deze keer zijn de familieleden weer naar de studio gekomen om hun groeten aan bekende familieleden enzovoort te brengen. Allereerst gaan we dan contact zoeken met de Annabel. De Annabel. Hallo Annabel. Hallo Annabel. Ontvangt u mij over. Leuk, leuk dat we dat zo eens uit de eerste hand horen uh, Hallo Annabel, ik heb hier familieleden voor stuurman Bakboord Is die toevallig in de buurt, over? Dat is fijn, dat is fijn als hij dan nu aan de microfoon komt, dan komt hier allereerst zijn moeder. Ga u maar mevrouw, u kunt hier praten. Ja. Hallo, uh, uh, Jan. Hallo, Jan. Hallo, Jan. Hallo, Jan. Ja, leuk dat we dat zoiets even horen. Uh, dan komt hier de vader voor Jan. Hier, Jan, hier komt je vader. Ga nu gang meneer. u kunt hierin praten. Ja, oh ja. Oh ja. Ja, ja. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Nou, dat was dan weer leuk. Leuk dat de mensen zo even contact hebben met elkaar en even leuk met de zon op zee. Nou luisteraars, dit waren dan weer de groeten over zee. Volgende week komen wij weer bij u terug en wij hebben dan contact met de pond over het eent. Zo. Dan is het nu weer tijd voor... Interview van de Week. Hier ben ik dan weer met het interview van de week. En deze keer zit hier naast mij uh, de heer, zegt u zelf even. Uh, ja, uh, ik ben uh, uh, schilder. Ben ik. ik ben uh, schilder dus. Uh, schilder, dat is uh, interessant. Dat is heel interessant. Uh, u schildert uh, huizen, balkonnen en zo, neem ik aan? Uh, nee, ik ben uh, schilder voornamelijk van. Dames en heren. Dames en heren. Ja, ik schilder voornamelijk uh, dames en heren. Dat is dus eigenlijk het, uh, de hoofdtaak. Zo, dat is interessant. Uh, wat ik vraag, wil, uh, die, die dames en heren die u schildert... hoe schildert u die uh, in landschappen? Uh, misschien uh, met weinig aan, neem ik aan? Uh, nee, nee, ik schilder uh, dames en heren. Uh, in zoverre, dames en heren... ik schilder op de ene deur schilder ik dames... en op de andere deur schilder ik heren. Uh. Luisteraars, het is weer... Pak een beet, Pak een ongeveer. Het hm, klokje staat stil. Het is weer tijd voor Hobbykwartier. Presentatie, dik voor mekaar. Ja, yeah! luisteraars, goedemiddag. Hier is dan weer uw cursist, die bedoel uw leraar, dik voor mekaar. De, de groot, wat sta je nou te doen? Sta op een tantam -tam te slaan, gek. Wat doe je nou? Ik ben met België aan het te telefoneren. Wat een gek, hè? Wat een gek, hè? Doe dat nou in je eigen tijd, maar hou op met die trommel! Uh, luisteraars, goedemiddag, hier is dan weer uw cursist, ik bedoel uw leraar, dik voor elkaar. Uh, deze week, luisteraars, gaan we iets zeer bijzonders maken. Moet ik helpen? <laughs> luisteraars, ik moet daar wel even smakelijk om, <laughs> om lachen. Moet ik helpen? <laughs> <Moet> ik... <laughs> De groot hier. De groot komt binnen en wat denkt u dat hij zegt? Die zegt. Moet ik helpen? <laughs> uh, moet ik helpen? Vraagt de groot. Nou ja, luister, je komt toch niet meer bij. Mee, nou, even serieus, even weer back to the streets. Uh, ik had gedacht om deze week eens iets uh, te gaan doen. Wat je nou echt wel eens mee zit. Iets dat je zegt van ja, hoe moet dat nou? Hè, zo. En deze keer gaan we dan ook een schilderij ophangen. Wel, nu, luisteraars, wat hebben wij nou nodig voor een schilderij? Allereerst, natuurlijk, een schilderij. Een muur. En een spreker en een hamer. Nou, ik heb dat hier allemaal liggen. Dit is een schilderij, het stelt niets voor. Uh, dat heb ik hier dus liggen. En uh, de spreker en de hamer. Nou, gaan we eerst eens uitzoeken uh, de goede hoogte voor de spreker. Want kijk, als je de spreker iets te laag doet. Dan heb je kans dat het schilderij gewoon op de grond ligt. Hè? Je moet natuurlijk het schilderij alle kant schieven om op zijn gemak te kunnen hangen, niet Dus nou ja, laten we zeggen, we doen het ongeveer op deze hoogte. Hè? Ik zeg al maar wat. En dan zetten we hier de speker dus neer. En nou, dan is het de kwestie van gewoon even erop slaan. En dan voorzichtig. Want anders dan sla je de kalk uit de muur. En heel voorzichtig de speker erin slaan. I'm on the Hallo buurman, dat is niet zo mooi luisteraars Die hele muur valt er nu net uit Ja, prettig, ja dat vind ik ook buurman Ja, de hele muur is eruit gevallen Ja, die boot Zijn zwakke muurtjes, mensen kunnen nergens meer tegen sla je erin En er niet van de hele muur ligt om Nou ja, nou ja ach, Kijk, dat is nou weer zo'n leuke wending luisteraars Want wat hebben wij nu gekregen Wat hebben wij nu gemaakt Inderdaad, een doorgeefleuk Nou nu luisteraars, ik vind dat we leuk Hebben samengewerkt, ik zeg weer graag tot volgende week. Dit was Dik voor Mekaar. Goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> uh, een uh, aantal fragmenten uit uh, zeer oude Dik voor Mekaar shows. Uh, want uh, ik had het net al even met Ollen erover, die naast mij staat. De stemmetjes, die klinken allemaal nog een, uh, een heel stuk jonger. Inmiddels, uh, Dolly, ja. hebben we Omi open open de lijn. Help oh me, Joop. Stingo Moet je, Joop. Joop Vares, welkom in de uitzending, Joop. Dankjewel, chérome. Oh, ja, yo. welkom. En, en uiteraard ook, uh, dag Dolly. Uh, hey, uh, Joop. Eigenlijk, dames, eerst. Dag Dolly. Hé, hey, dag, dag Joop. Wat een tent. Dat hebben, hebben we even <laughs> hersteld. Ja. Ja. <laughs> ja, wat heb ik van, van weekend gedaan? Ja, eigenlijk. Uh, Als je het maar niet maar met André Klevel ik... hebt moeten doen. <laughs> Nee nee, nee, nee, nee. Ik ben in ieder geval uh, vrijdagmiddag bij de opening geweest van uh, het eerbetoon aan uh, Frans Molenaar in het uh, Sands Museum. Hmm. Daar is een, uh, een overzichtsexpositie van hem gemaakt. Ziet er prachtig uit. En die werd geopend door, uh, door een, een, een ja eigenlijk een waar ik een fan van ben door Fiona Hering. Die, mij, die is uh, is modejournalist voor de Telegraaf en die heeft ook een heleboel koloms geschreven. Nou, dat was het eerste wat ik las als de kolom van haar in de krant stond. Geweldig. Maar die opende dus op haar manier die tentoonstelling. En dat was ja. eigenlijk een soort van cabaret. Ze haalde oh, ja? uh, herinneringen van haar met Frans Mollenwa op. En uh, echt, uh, er werd er regelmatig voluit gelachen omdat het ontzettend grappig was. En ja. ze vertelde het ook heel erg leuk. Mm -mm. Een hele mooie overzichtsentoonstelling overigens. Ja? Met allerlei werk. Niet alleen um, um, kleding, maar ook um, fasen, uh, zonnebrillen. En uh, dat soort spul heeft hij ontworpen. En ik zou er eigenlijk eens een keer moeten gaan kijken. Ja, ja dat is een heel verpant. Oh, dat is dat wel dat heel dat... nieuw voor me. Dat hij dat, ja, uh... nou, nou, dan heb je weer iets om, om naartoe te gaan, Zulie. Ja, ja <laughs> zeker. Ja. Ja. Goh, dat wist ik helemaal niet. Kijk, aan accessoires, daar kan ik me nog iets bij voorstellen natuurlijk, bij een, een ja, modeontwerper, ja. maar fasen? ja ja ja ja grappig ja, ja, ja. toch maar eens gaan kijken ja leuk. nou dat was dus uh, vrijdagmiddag en zaterdagavond ja. um, um, was ik uitgenodigd om bij café Koper um, proef te komen eten café Koper wil een eetcafé worden ja waar uh, in ieder geval uh, de zomer uh, uh, zeven dagen in de week vanaf acht uur uh, uh, half acht moet ik zeggen uh, uh, een dinerkaart uh, uh, geserveerd wordt ja het was uh, erg lekker, moet ik zeggen. Oh. En, uh, ik had wel wat aanmerkingen, maar daar was die avond ook voor. Maar dat ja. is dan weer de, de professie die ik heb. Met, uh, met als 25 jaar chef kok. Dan, uh, dan heb je toch wel een bepaalde kijk op, op eten. Ja. Ik, het, het was heel smakelijk, dat vooropgesteld. Ja. En volgende week zaterdag gaat die uh, dinerkaart gaat in. Uh, ze okay. hebben geen uh, voor- of hoofdgerechten. nee, het zijn kleine gerechten en grote gerechten. Ja. Dus uh, ja, vul het zelf in. Er dus ja. uh, Hele leuke dingen staan erop. Uh, en ga kijken, ga proeven. Um, ik vind het een, een, een, een aanwinst voor Zandvoort. Ja. En of dat zo blijft, ja, dat moeten de tijd bewijzen natuurlijk. Want, ja, dat uh, weet je toch er, nooit. Er, ja. er zijn er zoveel in Zandvoort die dit uh, doen. Uh, je moet je profileren. Ja. En ik hoop voor, uh, voor de nieuwe mensen van Café Koper, die er nog geen jaar in zitten, want het is in april is het pas een jaar, mm -hmm. uh, dat er ook zal uh, gebeuren. Ja. Ja, dan wordt het misschien ook wat makkelijker om, uh, om gewoon twee uh, voorgerechtjes te nemen. Hè? Als je denkt, van, ja. nou kan niet kiezen, nou ja, dan, dan neem je gewoon twee uh, kleine gerechtjes. Ik denk ja. dat je dat uh, in elk restaurant wel kan, dat je twee voorgerechten ja. moet nemen. Dat het is aan. ook zo. Tuurlijk. Ik heb er nooit een probleem van gemaakt in ieder geval. Nee, nee maar voor een kroegie Want... is het wat anders natuurlijk. Ja ja, ja, ja, kijk, het, is, het, is niet, het, wordt, het wordt dus een eetcafé, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, dus... de, het wapen zijn naam ook veranderd heeft, oh, ja. eten en ja. drinken. Ja. Nou, dat, dat moet je nou ook bij, bij café kopen oh, gaan okay. denken. Je kan ja. dat denken. En dat is ook heel, heel uh, logisch, want je zegt, ja, je ziet in de zomer, je mensen zitten tot een uur of um, vijf, zes, ja. een zonnetje op een leuk terras, een ja. mooi gelegen terras ja. en goede service. Ja. Die gaan weg en die komen rond de acht uur weer terug. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben gegeten. Het gegeten. Ja, nou als we hier kunnen eten, dan blijven ze hier Als je ze ook thuis kunnen houden, ja, zo is het. Helemaal goed, goed yep. aangedacht. Ja. Maar nou moeten ze toch waarmaken. Ja. Het is ontzettend stressvol is het geweest. Dat kan ik, dat weet ik. Ik heb het nou, twee keer mee leuk. mogen maken dat een, een, een bedrijf een nieuwe keuken kreeg, mm -hmm. een nieuwe kaart ging, en ja, en dan sta je echt de stress in de keuken hoor. Ja. Die routing die klopt helemaal nog niet. Nee. Oh, sorry. En dat, uh, dat moet allemaal uh, komen. Maar mm -hmm. ik, ik heb daar goede hoop op. Er staat iemand die staat er goed te koken. En het heeft erg goed gesmaakt. En dat is nou, het allerbelangrijkste, denk ik. Mooi. We gaan het meemaken. We horen nog wel nou, van je. Zondag ja. ben ik uiteraard bij het hockey geweest. Dat begon weer. Oh. Het tweede gedeelte van de competitie. De dames ja. die uh, hockeyers speelden tegen de kraaien hebben 1-1 gespeeld. Ja, de dames, dat, uh, heeft het uh, begin van het seizoen heeft uh, de eerste helft iets lang geduurd. Want Ze wonnen alles op de laatste vier wedstrijden na. Die gingen, ze, die gingen verloren en, um, ja, nu hebben ze weer puntverlies. En dat is ontzettend jammer. Ze moeten er hard aan werken. Het is een goed team, een jong team. Mm -hmm. En dat, uh, dat moet, uh, uh, ja, moet groeien. Heren weet ik niet, want toen was ik namelijk bij chess in Zandvoort. Jawel. Met, ja, op Nou. Dat is grandioos geweest. Ja? Ik heb, uh, heb uh, uh, Erik Timmermans, de organisator uh, en de, de, de bassist van die, uh, die elke, elke uh, keer daar is, de, ja. de organisatie. ons het ook, heb ik bedankt voor dit concert. Het was grandioos. Oh. En uh, die man die maakte er eigenlijk een soort van jazz cabaret van. Oh. Geweldig aan over Zandvoort. Ja. Maar ook hele mooie muziek. Hij is eigenlijk een klassiek geschoolde pianist. Ja. Die, uh, die ook dat luidt opnieuw merken. Hij speelde nummers van Bach. Of nummers werken van Bach moet ik zeggen. Mm -hmm. uh, met een moderne twist. Zoals vroeger eigenlijk de, uh, uh, uh, ILO, of ILO heeft gedaan inderdaad. Ja. Maar ook, wat heet het nou? Die Sandlerse Groep, Charol? of die in de Haarlemse. Exception? Uh... Exception, ja. Exception, ja. Nou, in die stijl uh, werd er dan gespeeld. Uh, en, uh, het klonk geweldig, perfect en, uh, en goed becommentarieerd. Uh, die man die, die mag voor mij een keertje terugkomen. Ja. Echt waar. Leuk, nou, leuk. Dat, dat was mijn weekend. Uh, ik, ik, ik, ik kan er weer een hoop over vertellen in ieder geval. Ja. En, uh, uh, misschien ook wel leuk om voor de luisteraars uh, uh, en onze krantlezer te zijn. De mensen die onze krant lezen. onze ja. dus krant heeft een nieuwe fotograaf erbij. Oh. Uh, een, een dame, Ebro van de Ploeg, en die maakt hele mooie foto's. Echt waar. En die gaat ook voor ons uh, aan het werk om, uh, om uh, dus de krant uh, weer ontzettend mooi te maken. Wat leuk. Wat leuk. Ja. Nou, ja. ik ben benieuwd. We gaan het zien. Hè? Ja, nou, we gaan het inderdaad werken. De uh, komende week staat er in ieder geval al de eerste foto van haar in. En uh, de, uh, haar naam zal erbij genoemd worden. Ja. Ze maakt... Uh, uh, uh, ja. Ze heeft een website. Misschien mag ik het even melden. Moet ik even kijken waar ik dat kan vinden op dit moment. Mag dat, Shadow? Ja Ja hoor. Oké. Dan moet je kijken op Flickr. En dan flickr.com. C-K-R.com, ja. Slash foto's. Op zijn Engels. F-H-O-T-O-S. En dan slash e b uh, en dan ligt een streepje RU. Okay. E prachtige e -R -R dingen. Echt heel erg mooi. Ze, is, uh, een, een, een, een, een, ze heeft zichzelf ontwikkeld als fotograaf. Ja. En uh, ze ziet het. En ze heeft uh, mooie spullen waarmee ze echt prachtige foto's kan vastleggen. Ga okay. maar kijken. Ja. En uh, Het is echt de moeite waard. Nou, gaan we doen. Nou, nou Joop, ja, bedankt. weer ontzettend bedankt voor deze bijdrage deze week. En ik, uh, ja, ik weet Igna, dat je wat moeilijkheden hebt gehad het afgelopen weekend. Ik hoop hm. dat je dat allemaal weer kan herstellen. Nou ja, vannacht eigenlijk. <lacht> oh, was dat vannacht? Ja, mijn Gmail-account is gehackt geworden. Ja, verschrikkelijk eh, toch? Een heleboel mensen die melden dat ze allerlei rare mailtjes van me hebben gekregen. Ik heb moeten mijn wachtwoord moeten veranderen. Jee. En toen was ik echt... Van alles en nog wat kwijt. Ik was zelfs telefoonnummers in mijn telefoon kwijt. Uiteindelijk ja. daar heel veel puzzelen en, ja. en, en proberen. Heb, ja. ik, heb ik alles weer teruggevonden. Godzijdank. Ja. En uh, ja, dat was een pak van mijn hart, Want als je 1600 telefoonnummers kwijt bent, dan uh, is dat ja. niet prettig. Het is dus misschien nog, toch wel handig om die aan, uh, op een externe harde schijf te zetten. hè? Nou, ik had, ze, ik had ze in de cloud gezet, en, maar oh. daar kon ik niet meer in komen. Want oh. dat, dat wachtwoord, dat was mijn oude wachtwoord van mijn Gmail-account. Ja, ja, ja, ik en... had een nieuw wachtwoord gekregen. Ja, nou, ja. nou, nou, nou, nou. Wat een toestand. Maar goed, het werkt weer. weer. En, uh, Gelukkig. Ik, ik hoop dat uh, mensen die uh, een mailtje van mij hebben gekregen... wat heel raar is over uh, uh, mensen die op een eiland zijn... en dan geld kwijt zijn en willen ter terugkomen. Dat is niet, dat is van, niet van jou. Gehekt, en niks meer mee doen. Waarvan achter? Ja. Nee, hey Joop, ja. ik denk dat wij elkaar zaterdag sowieso weer zien hè, in de sporthal. Thuis, we zijn en, ja, uh, dat, ja, ja, toch? Ja. In ieder geval. Want, ja, ja, want dan ja. Dan spelen we tegen, heel, nee, uh, tegen Wieringerland. Ja, ik geloof het wel. Ja. Hey, nee. En, uh, ja, en ja. anders, uh, als dat niet gaat lukken... dan horen wij elkaar volgende week maandag weer, hè? Om dezelfde tijd. Wij leven in yes, de zijn. Zo is het tot maar net, Joop. Ja. Ja. In ieder geval ontzettend bedankt... voor alles wat je ons weer verteld hebt over het afgelopen ja, weekend. Nou, graag gedaan, uiteraard. <laughs> Oké. Okay, okay. Tot gauw weer, Joop. Joop. Dag. Dag. Let's bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Ja, luisteraars, dan hier uh, wederom het uh, regionale nieuws. Ik heb helaas, uh, of ja, eigenlijk misschien gelukkig maar... geen uh, updates kunnen vinden, dus alles is rustig gebleven het afgelopen uur. Het enige wat, uh, waar we misschien eventueel nog wel... breaking news mee kunnen gaan krijgen... is de brand bij Tata Stiel, die vandaag is uitgebroken... Maar daar zijn vooralsnog geen be, uh, bijzonderheden over bekend. Weet jij trouwens of dus, er al begonnen is met het afschieten van die dammer? door uh, Ze mochten per direct beginnen. Of het al gebeurd is, weet ik ook niet. Hmm. Dat weet ik niet. Maar ze zeggen dat er al een paar weken geschoten werd. Oh. Dus ja, het is erg moeilijk om te zeggen. En een heleboel zandvoorters willen een, een beschermings... Uh, uh, hoe noem je dat ook alweer? Dingen maken... Pardon? Ja, precies. Die zocht ik. Dank je wel. Ja. Oh. Nee, er is, er is uh, wezenlijk nog niet erg veel bekend erover. Oké. Okay. Nee. Je weet ook niet wie dat eventueel moeten gaan doen. Ja, jagers. Ja. De boswachters, denk ik, die dat moeten gaan doen. Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. Het is wel, het is wel uh, georganiseerd in elk geval. Dat er niet zomaar uit de, van de Bornefooyen allerlei, allerlei die mensen die, met een geweer hier naartoe ja. komen. Hoppa! Nee, ik weet het niet. Ik weet het, Want niet. Ik heb, ik, ik denk uh, het niet. Ik heb wel vast kogelvrij glas in mijn auto laten aanbrengen. Godzin, Mickey. Ja, en jij ja. maakt nog wel eens foto's daar. Dus je mag ook wel een uh, kogelwerend vest aan gaan trekken. De ja, helm op. Ik haal je helemaal uit je nieuwsritme. Nee, maar goed. Uh, het, het gebeurt toch, uh, uh, ik meen rond zonsopgang en zonsondergang. En daartussen nee. wordt niet geschoten. Uh, goed. Oh ja, dat is ook handig. Want ik had wel een dingetje uh, wat nieuws is. Maar dat heb ik uh, niet uitgeprint. Dus dat zit nog in de andere computer. Dat gaat namelijk over. Ik had het over die, die uh, meerlanden. Hè, die uh, die moestuinendag en. Uh, Volkstuin complexe dag uh, uh, heeft georganiseerd. Waar, waar de mensen dus uh, dat, dat compost kunnen bestellen. Maar de zandvoorters mogen ook uh, binnenkort zelf um, compost ophalen. Je mag uh, maximaal vier zakken meekrijgen. Uh, helemaal gratis. Uh, gewoon als dank voor het uh, constant scheiden van het afval. En uh, uit mijn hoofd. Ik ga het zo even nakijken. Volgens mij is dat 19 maart. Sochtens vroeg. Maar ik, ik kom er zo even op terug. Na het uh, liedje van de Sidekick zal ik melden wanneer dat is. Um, Oké, okay. want dat is ja. gewoon. Uh, dat kun je gebruiken om je tuin te bemesten, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, okay. ja. Ah, ja dat is hartstikke goede compost, hoor. Ik okay. heb het vorig jaar ook gebruikt. Nou, mijn planten gingen als een tierenlier. Oké. Okay. Ja. Dan uh, een vrouw die uh, afgelopen nacht is aangehouden. na een brand in het Vispaleis Lijnzaad aan het Van Zeggelenplein in Haarlem. Want ze wordt ervan verdacht de brand te hebben aangestoken. Rond middernacht werd het vuur in de viswinkel ontdekt. en de gealarmeerde brandweer bluste de brand die in de keuken woedde. De vrouw werd door agenten aangehouden. en nadat ze door ambulancepersoneel was gecontroleerd. werd ze naar het politiebureau gebracht. Tja, en op de stranden van Bloemendaal en Zandvoort was gisteren, of eergisteren, van alles te doen, gisteren in laat in de middag. Er was namelijk een grootschefse zoekactie naar een vermist zevenjarig meisje. De reddingsbrigades in beide badplaatsen en een helikopter... Stu stu stu nou, ik kom er niet meer uit. Ik moet mijn bril opdoen. Ik vergeet hem weer. De reddingsbrigades in beide badplaatsen en een politiehelikopter speurden mee naar het kind. De actie werd rond vijf uur in gang gezet naar aanleiding van een melding via Burgernet. En om half zeven werd ze gevonden bij Strandtentijn Akersloot in Zandvoort. Terwijl ze vermist werd vanaf Beach Club Fuel in Bloemendaal. Nou, dus het kind heeft ongeveer vijf kilometer afgelegd. Morgenavond vergadert de adviesraad Sociaal Domein... van half acht tot tien uur in het pluspunt aan de Vlemingstraat 55. Het is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom... om de vergadering bij te wonen. Uh, u moet er rekening mee houden dat zaterdag 19 en zondag 20 maart... Uh, uh, verschillende verkeers... Uh, uh, uh, Oh, ik, ik, ben me, ik ben helemaal de klus kwijt, zeg Nou, heb ik een kluts zien liggen. Lag... Heb, je, heb jij hem ja, zien liggen? Ja, hier onder het bureau in de studio lag een kluts. Nou, als je hem even kan brengen. Nee, er worden in dat weekend verschillende verkeersmaatregelen genomen. Omdat er uh, diverse sportevenementen en festiviteiten voor jong en oud in Zandvoort gaan plaatsvinden... Zo is er op de zaterdag voor mountainbikers de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. -Zandvoort. Nou, dan gaat die over het strand. Dus daar zijn verder geen maatregelen voor nodig. Maar op zondag is het fietsevenement Omloop van Zandvoort... en het hardloopevenement Runners World Zandvoort circuitrun. Dus houdt u de rekening mee dat er sommige straten afgezet zullen zijn. Nou, dan wilde ik nog even melding maken van een hele leuke workshop. En die workshop heet Succesvol sollicitatiegesprekken voeren. Uh, de workshop vindt plaats op dinsdag 29 maart tussen 10 en 12 uur ochtends. Hij wordt gegeven in de bibliotheek Heemstede op het Jul Julianaplein nummer 1. En de toegangsprijs bedraagt voor uh, leden uh, van de bibliotheek 7,50 en voor niet-leden 10 euro... U kunt informatie verkrijgen natuurlijk via de website van de bibliotheek... maar ook via telefoonnummer 511-53-00. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, na een heldere nacht met opnieuw lichte vorst... zijn we deze maandag met zonneschijn begonnen... Vanuit het noorden gaat er wat sluierbewolking verschijnen, maar daar heeft de zon over het algemeen niet zoveel last van. Het blijft opnieuw droog en er waait een matige en aan zeevrij krachtige noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 9 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen, maar ook sluierwolken. Het blijft droog en bij een afnemende noordoostenwind... daalt de temperatuur naar een graad of twee boven het vriespunt. Dan morgen. Morgen zijn er veel wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en bij een geleidelijk weer in kracht toenemende noordoostenwind... vrij krachtig aan zee, windkracht 4 tot 6 stijgt de temperatuur naar een graad of 10. Maar voor het gevoel zal het kouder zijn, dus hou daar rekening mee. Dit was dan het weerbericht volgens Rico Schreuder. Krijgt die kustluisteraars van mijn sidekick Dolly ten Die kust wat af zo in de uitzending. <laughs> Als het maar niet met andere Kleve hoeft Nee, zo is het. <laughs> ja. Dan vindt het goed. Hey, uh, ja. hoe kom je bij Brian Highland? Ah, vind ik gewoon een heel mooi nummer. Ja, is het Ja. Ook, ja. Ja. Gauw ouwe, hè? Beetje sentiment, ja. Hey, uh, uh, in de rij van uh, bekende mensen die allemaal zijn overleden dit jaar. Uh, David Bowie, noem we nog eens één, of zo. Nou ja, we willen, we willen het <lacht> eigenlijk hebben over Emerson. Ja, Emerson, die is gisteren overleden, geloof ik. Of gisteren. Ja. ja, maar er zijn, er zijn er toch diverse overleden, geloof ik, hè? Ja, het is niet te geloven. Het lijkt wel of uh, hij daarboven een concert uh, wil gaan hebben. Is. Ja, oh, ja. Jeetje, Mina. Jij Je allemaal grote namen toch? Ja. Uh, maar uh, Emerson, natuurlijk, ja, van ruige nummers. Uh, Pieter Gunn en zo. Mm. Uh, maar ook uh, la vie. En dat heeft onnover voor mij uitgekozen. En ik, het zegt mij zo: 1, 2, 3 niet. Uh, zegt, dat, zegt dat niet, maar als ik hem hoor, misschien wel. We gaan hem draaien. Emerson, in Palmer. Cellavi. Celavi, have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? Celavi, do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? Celavi. Oh, c'est la vie Oh, c'est la vie Who knows, who cares for me C'est la vie In the night Do you light a lover's fire Do the ashes of desire for you remain Like the sea There's a love too deep to show Took a storm before my love flowed for you Cellaby, oh, Cellaby, oh, oh Cellaby, oh, oh, oh, who knows, who cares for me? Cellaby. Zo is het leven. Salavi, het doet me een beetje denken aan het repertoire van de Mooney Blues, en die heb ik voor u opgezocht. Het nummer bijvoorbeeld, Het to Fall in Love heeft. Het lijkt natuurlijk niet op het vorige nummer, maar het heeft wel een beetje hetzelfde sfeertje, vind ik dan. Diep gaat nog steeds rond. Er zijn altijd mensen die met koorts lopen. Alleen de BG's die hebben dat dan alleen eh, s'nachts. Dan hebben ze last van Night Fever, zoals dat dan heet. Nightfever. Jij de griep gehad van het jaar door, of ben je gevrijwaard? Nou, ik ben gevrijwaard van griep, maar niet van ontstekingen. Oh, <laughs> er nee, wel een paar nu, van achter de rug. Je hebt nu je hebt nu oorontstekingen. Ja, ja. Dan kom je ja, daar ja, nog eens ja. naar Heb je ja, jij, ja, ja zonder oorklep op het strand gelopen of zo? Ja, dat doe ik altijd. Ik dus loop altijd zonder klep op. <laughs> Als ja. je de volle winter op je oren krijgt op het strand, dat wil ik, dat wil ik wel. Ja, maar, maar ik ben ook niet op het strand geweest, dus dat kan eigenlijk niet. Oké, okay, nou ja, het is in ieder geval uh, niet prettig oorontsteken. Nee, nee. Nee. nee, maar mijn maagontsteking vond ik erger. Okay, Die was ja. echt pijnlijk. Uh, ja. Heb jij nog uh, iets te belden aan de luisteraars... voordat wij direct de laatste plaatjes gaan draaien? Wat <lacht> nou, dan overval je me een beetje ah, mee. Oké, nou, ik ja, ik, ik had even, wel wat, maar ik weet het niet meer. Denk er even over na. Ja. Zal ik eventjes een nummertje van de Beach Boys draaien? Die kwam ik vanochtend tegen, de jongens. Heb je foto's van ze gemaakt? Ja, bij, oh, de, bij, bij, bij de Lassa. En, ja, uh, ja. Ik, ik maakte een foto, toen zei ze, nou, doe het again. Nou, oké. Okay. Ja, doen we dat maar, hè. so uh -huh. You've got that rhythm in your hips, great smile, and when you speak, you. Want horen we die half, de full circle van Half Moon Run. Want we hebben nog uh, ja, een krappe twee minuten te gaan. En ja. dan zit het er weer op voor vandaag. Ja, ik zou nog eventjes uh, vertellen over dat, uh, die, die, die compost hè, die ja. je dan op kan halen. Nou, dat is 19 maart tussen half tien en half één aan de Kamerling-Onderstraat hier in Zandvoort. Oké. Okay. Compost gratis voor je tuin. Yes. Fantastisch. Of je balkonnetje. Ja. Ja. Ehm, um, ja. even kijken. Wat we, ik wil ook nog wat zeggen, maar nou, zeker ben je een leuk. Nou, zeker een We zijn een plek. beetje warrig vandaag, hè? Ja. Het is ja. ja. dus in elk geval ongevlogen, luisteraars. Wij gaan u nog een hele fijne uh, maandag toewensen. Maandag de 14e maart. Ja. En uh, wat ons betreft, uh, ja wat mij betreft, tot, uh, tot uh, vrijdag pas. Want dan uh, ben ik er met Henny ja. Ruken. Nee, woensdagavond. Woen, ja, woensdag, woensdag doe jij toch met Ingrid? Ja, nee. Dat, uh, neemt dat Ruud, gaat weer anders? Dat gaat Ruud weer doen. Dus. Oh, oké. Okay. Ja. Dus en morgen Ruud met Angela geloof ik hè? Geloof of Ruud wel. met Imka? Ja, weet niet. Maar goed, nou, in ja. ieder geval Ruud. Ja, in ieder geval Ruud, Ruud, Ruud. Ja. En dan jij weer. Niet, anders, niet uh, André geval. Nee, god man, dat zit je dwars hè, <laughs> die kneegel. <laughs> Mensen ja. tot gauw weer. Ja, zo is dat. Yeah, watch. Your head turns full I see a in frame. Broken heart